Ongelijk. Laten wijzen draaien. Achter je schoenen. Zet ze uit de pas. Ik zal de doods bewaren tot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 Minister Hirsch Balling gaat ervan uit dat de Helz Angels geen schadevergoeding krijgen van de Nederlandse staat. De Limburgse afdeling van de motorclub eist een schadevergoeding omdat niemand van de club voor de aanklachten is veroordeeld. In breed zei Hirsch Balling dat van schadevergoeding geen sprake kan zijn... al hield hij zich verder op de vlakte omdat de zaak nog onder de rechter is. Tienduizenden Bosnische moslims hebben in Srebrenica het bloedbad van 14 jaar geleden herdacht. Bosnische servische troepen namen op 11 juli 1995 de VN-enclave in en executeerden in de dagen erna zo'n 8000 moslims. Het was het ergste bloedbad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook in Den Haag is de val van Srebrenica herdacht. Bij een autoongeluk in het zuiden van Tsjechië... zijn twee Nederlandse mannen omgekomen. Volgens plaatselijke media kwamen de twee mannen om het leven... nadat een auto op een onbewaakte overweg door een trein werd gegrepen. In de auto zaten in totaal vijf Nederlanders. De tweede Pyreneeën-etappe in de Tour de France... is gewonnen door de Spanjaard Sanchez. Hij won de sprint van een kopgroep van vier man. Vlak voor de finish achterhaalde hij met twee anderen de Russia Fimkin... die uit de kopgroep was gedemarreerd. De rit ging over 176 kilometer naar saint giron In de top van het algemeen klassement verandert niets. De Italiaan Noorciantini rijdt ook morgen in de gele trui. De Noor-Hushoft nam de groene trui over van de Brit Cavendish. Het weer op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Maar in de middag van het zuidwesten uit weerzon. En op morgen opnieuw een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zandvoort. De zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Roy Om Air. You're supposed to Oh, you look so good. You know it's ecstasy. Being together, just you and me. Always and forever. Because this could never happen again. This is definitely a once in a life. Just sitting here by the fireplace with a little candlelight, a little wine because everything is so divine. Trots op zijn. Voor een piano, voor het koor van je zus. Voor een microfoon, voor de band van je buurjongen. Voor nieuwe de decors voor de musical van je broer. Doe ook aan cultuur in je buurt. Geef aan de Anjer Actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geef Holland Geef. Giro 50-50. Belef het Ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV ja, ja. Zf textv, op kanaal 45-45. Ja, Sandler blur de la locomoción no puede formar, no puede fallar en este momento. hacia lo simple anda volver La lori que no retrocede. Andar, al saber. This is the live, live, best, best. We'll lie between sheets and he stares at the ceiling now Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside If she's home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 But for all snubs, for all snubs fly I blame you